Hallo iedereen, ik ben Jasmin en dit is de Paper Tone podcast. Zondag was er in Nederland de dag van de herontdekte klassieker, een hoogdag voor iedereen die van literatuur houdt en daar hoort u vandaag alles over. Welkom. Is dat zo'n herontdekte klassieker? Wel, ik zal beginnen met het literaire kanon. Een kanon is een lijst van alle literatuur die je zou moeten hebben gelezen. Zoals het boek dat ik al meerdere keren vermelde, duizend en één boeken die je moet gelezen hebben voor je doodgaat. Verder zijn er ook literaire kanon die geschreven zijn door professoren, veelal geschreven door professoren aan de KU Leuven, voor bijvoorbeeld de studenten. Zo had ik een vak in het eerste jaar, geschiedenis van de literatuur voor 1800 en na 1800. En dit was ongeveer een samenvatting van alle Europese literatuur die ik geacht word te kennen. In totaal zullen dat 150, 200-tal schrijvers geweest zijn die Rita Gisciere, de oorspronkelijke professor van het vak, belangrijkst achtte. Dus het literaire canon wordt heel vaak opgesteld door één of meerdere personen die iets van literatuur kennen. Dit zorgt uiteraard voor een heel beperkt canon. Later in onze opleiding zagen wij dan ook dat we een heel beperkt canon hadden gezien. En dat er bijvoorbeeld voor vrouwen heel lang geen oog is geweest. Dat er voor zwarten zeker ook heel lang geen oog is geweest. En dit is nog steeds... Een beetje zo. Als we kijken naar de top 10 van beste boeken die de kranten naar voren brengen, dan zien we dat het heel veel met marketing te maken heeft, met het wereldje, met ons kent ons, en dat het een subjectief oordeel blijft van een handjevol mensen. Heel vaak vindt de menigte dan exact hetzelfde, maar zo zijn er toch heel veel boeken die geschreven worden, maar die zelfs niet gepubliceerd worden, of wel gepubliceerd, maar die geen ruimte krijgen in het literaire kanaal, die geen ruimte krijgen in de krant en die zo vergeten worden hoe goed ze ook geschreven zijn, gewoon omdat ze verkeerd gemarket worden. Dat is het eerste. Dan hebben we boeken uit het verleden. Bijvoorbeeld Stoner van John Williams is geschreven in 1965... en was toen vrij bekend, denk ik. Maar vorig jaar, of in 2015, denk ik, toen het boek zo lang bestond... werd het heruitgebracht door een professor die er een werk over schreef... door een professor die het werk belangrijk genoeg vond om opnieuw uit te geven... En het boek stond opeens terug op de bestsellerslijsten. Dat is een herontdekte klassieker. Ze hebben toen ook in 2015 ze een site gemaakt, www.schwap.nl S-C-H-W-O-B Ook een vergeten schrijver, een Franse vergeten schrijver, die toch beter bleek te zijn dan gedacht en die daarom verdient om in het literaire kanon opgenomen te worden, omdat wederom een handjevol personen dat vinden. Dus, al bij al ben ik, zoals je hoort, een klein beetje tegen dat literaire canon. Een klein beetje veel tegen dat literaire canon. Net zoals ik liever hou van muziek die niet zo bekend is bij het grote publiek. Dat ik meer wil leren kennen dan enkel de muziek die op de radio's wordt gedraaid. Niet om hipster en cool te zijn, maar vooral omdat er zoveel goede muziek wordt gemaakt... En slechts een klein deeltje de grote, het grote publiek bereikt. En niet altijd omdat ze het best zijn, maar heel vaak omdat ze de beste marketing hebben en de grootste mond. Dus al bij al vind ik de dag van de herontdekte klassieker wel een fenomenaal idee. Omdat er zoveel vergeten literatuur is, waar ik niet over kan vertellen omdat ze vergeten is, die het grote publiek niet bereikt. Zo las ik net De Kaviaks van Jozef van Turre. Een semi-vergeten boek, zou ik durven zeggen, maar Stijn Konings heeft het omgezet in een serie met Jan de Klerk en Janne de Klerk. Het was een vrij bekende serie. Dus zo in de vergetelheid is het niet geraakt, maar hoeveel mensen weten dat het ook effectief gebaseerd is op een boek dat reeds in 1973 verschenen is. Wikipedia laat ons weten dat het, boek, het manuscript van het boek toevallig in de handen van Louis Paul Boon terechtkwam en dat het op die manier toch wat aandacht kreeg van pers en media. En zo uiteindelijk ook bij Steen Konings is terechtgekomen. Had Louis Paul Boon dit boek niet in handen gekregen, dan was er wellicht geen sprake van geweest dat ik dit boek nu zou kunnen hebben gelezen. En dat zou toch wel heel spijtig zijn, want ik vind het een ontzettend goed boek, zoveel beter dan wat het literaire canon ons uit de jaren 70 voorschrijft. zelf ben bijvoorbeeld helemaal geen fan van Louis Paul bon, maar Jozef van Torre kon mijn hart wel bekoren met de kaviaks. Dus wat ik jullie vandaag eigenlijk wil meegeven, is dat 5 januari, die dag van de herontdekte klassieker, toch wel een interessante dag is als je van literatuur houdt en ik wil jullie dan ook uitnodigen om niet altijd naar de bestsellerslijsten van de redactie of van de standaard of van de morgen of van eender wat te lopen, maar ook eens zelf op zoektocht uit te gaan en het te wagen om eens een boek uit het magazijn van de bibliotheek te laten halen. En dan te genieten van die mooie, onbekende literatuur die weinigen in handen krijgen, maar die toch zoveel beter is dan wat de ene literaire criticus van, van de krant wil dat wij lezen. Goed, veel meer heb ik niet te zeggen vandaag. Dus bedank ik jullie voor het luisteren en I wish you a book day!